omdat hij aan een boek over Bernhard werkte. Vanavond schijnt in de vrouw in de tv-programma's ...RTL Boulevard en Knevel en van de Brink. De Europese effectenbeurzen zijn als verwacht hoger geopend. De AEX-index noteerde kort na het begin van de handel een winst van 1% en gisteren won de AEX-index 0,8%. Vanochtend en ochtend, of gisteravond moet ik zeggen, sloten ook de beurzen in Tokio en New York met bescheiden winsten. Voorzichtig herstelde dus vooral het werk van koopjesjagers. Het weer. De hele dag stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten, wateroverlast. Pas in de loop van de avond wordt het droger en met 23 graden zee en plaatselijk 29 in het oosten, drukkend warm. Dit, was... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. De Randstad nog een lange file op de A16 richting Rotterdam. Daar staat tussen Zwijndrecht en de van Noordbrug 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de parallelrijbaan. Die is dan ook geheel afgesloten. Verkeer in de regio Breda kan het beste bij knopend klaar van polder omrijden over de A17, A59 en de A29 via de Heinoortunnel. En vervolgens daarna via de Bedelux tunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 What a man De maat. Ons Johnny zing het zorg voor je. Heen.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, maar schaf vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Leven, heb je zelf toch in de hand, neem in je strijd een verzetje op zijn tijd, want schep vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant. Japan, want het is uit Den boze voor een gift in de rij te staan Want dat we een vletig volk zijn, dat willen we weten derralala. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje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 de, hei. de kwamen op de dag in mij, een paar leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wipnus en een kersenmond. Kersenmond, een kersenmond. Ze hebben een wipnus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond.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 Tuur als de spot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 de natuur als de spotvoegel fluit Aan de rand van de hei bij dat vriendelijke huis Voelt die vrolijke volk. Zit blijkbaar wel we thuis. Als het kouder wordt, trekt hij met ons er weer uit. Maar de zomer is terug als de spotvogel fluit. Tralala, tweeny-niling, dat vrolijk geluid. Doet smorgens mee ontwaken als de spotvogel fluit. Tralala, tweeny-niling, zingt ieder het uit. Het jeugd in de natuur als de spotvogel fluit.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 Mr. the Middelbare dame, een kleine gaatje voor de orgelman, eestjeblieft. Ken het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid thuis. Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Wat ook een orgelman is maar een mens De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.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 VFM Zandvoort, u hoort de muziek van Helentje van Capelle met het kinderkoor. En ook Wim Zonnevel met de Ramblers, met Daris de orgelman En ook Lommie van der Hout met Alse spotvogel of luid. En we gaan door, zometeen Adele Bloemendaal. Dan zullen we het nog een keertje overdoen, maar eerst Eddie Christiani. Met hoe heet je, dat ben ik vergeten.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 Ik vergiet de, maar je kussen vergeet ik nooit meer.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 Zal hem maar net nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem weer het nog een keertje over doen in begin, maar bij het begin. Zal hem maar het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Met blond haar Krijg een pik zwart kind Dat is raar Haar echtgenoot die rood haar had Die zijn nadenkend skaat. Hij zal men het nog een keertje overdoen Want het was niet naar mijn zin Al laat men het nog een keertje overdoen In het begin maar bij het begin Zal me het nog een keertje overdoen? Doen, want het was niet naar mijn zin Oh, waarom willen we toch een keertje overdoen In het begin, maar bij het begin Wat deed Dan op het carnaval? Veel gezep, veel gezang, veel gelauw Halleluja kameraden, zong hij vorig jaar Dit jaar zong hij als maar Yeah! Zal een man het nog een keertje overdoen Wat het was niet naar mijn zin Oh, laat me het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. En zal me het nog een keertje overdoen, want het was niet na mijn zin. Al laat me het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. En zal me het nog een keertje overdoen, want het was niet na mijn zin. Ik mijn stem kwijt, laat me het nog een keertje overdoen, in het begin maar. Ja,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 Van Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u en uw dromen al de schuldeloze slachtoffers ziet staan die daargens bij het gewend zijn omgekomen en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de hellen, die vergeten en voor wie nog steeds een leven telt. Roem maar niet te veel van al die mooie mensen. Roem maar weinig van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die brede wensen, meneer de president slaap. Zacht.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 Half-piraat, de een heet George, de ander schaak. toen maakt ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine schaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als klik, de held, de schrik van de buurt en onze straat.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 Ik niet wagen, ik heb al die dagen Slechts haar in mijn gedachten Ik wil nu niet langer wachten Ik moet haar eens vragen Dus vanavond laat, mij ik mijn koud. En dan vraag ik haar de dan. Misschien dat ik dan snel bekend Hoe dolverliefd ik op haar ben Ook al zegt ze mee toch drie Laat die schat beslist niet gaan Al reageert ze nog zo koel cool, Toch zeg ik wat ik voor haar voel Roza moene Schenk me je hart en zeg ja Ik wil jou, als jou hals vrouw. Al zou ik het willen, ik kan haar niet vergeten Ik zou toch zo graag weten, hoe ik haar kan winnen Sinds ik haar ontmoet, loop ik aan haar te denken ik Wil haar mijn liefde schenken, en vooral tijd beminnen. Dus vanavond laat mij de kant, en dan vraag ik Misschien dat ik dat snel beken, hoe dood ik op haar ben. Ook al zegt ze nee, toch breng ik aan, want ik laat die schat beslissen gaan. Al reageert ze nog zo koel, toch zeg ik wat ik voor. Mijn lieve Rosa Wende, ik wil jou, jou als M Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Allemaal mooie plaatjes op de radio. Vandaag muziek van Danny Christian en Mieke met Rosa Moende, een opname uit 1975. Daarvoor Corrie van der Bos met Shaki van de Hoek, ook uit 1975.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 die mooie plaats van de George Baker selectie met Una Paloma Blanca. Graag tot ziens. I still.